Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. ABN AMRO heeft in 2010 een geheime miljoenenschikking getroffen met het Italiaanse Openbaar Ministerie. Dat meldt Follow the Money op basis van documenten van het Ministerie van Financiën. De bank, die in handen is van de staat, zou dat hebben gedaan vanwege een belastingtruc... die een onderdeel van Fortis zou hebben toegepast in Italië tussen 2004 en 2008... Volgens de Italiaanse fiscus was er sprake van ongeoorloofde dividendconstructies. Omdat Fortis later opging in ABN AMRO is de zaak geschikt door ABN AMRO. Hoeveel er is betaald aan de Italiaanse Belastingdienst... wordt uit de stukken niet duidelijk. Het bedrag is in de vrijgegeven documenten weggelakt. De GGD in Brabant houdt vandaag steekproeven... om in kaart te brengen hoe het coronavirus zich verspreidt. Dat gebeurt omdat van een aantal besmettingen in de provincie... niet duidelijk is wat de bron is. Dat maakt het moeilijker om de ziekte te bestrijden. Ook krijgen honderden ziekenhuismedewerkers in Brabant... dit weekend het verzoek om zich te laten testen op corona. Dat gebeurt op vrijwillige basis. De uitslag wordt maandag of dinsdag verwacht. Het RIVM adviseert iedereen in Brabant die lichte klachten heeft... om dit weekend thuis te blijven. In Saoedi-Arabië zijn drie prominente leden... van het Saoedische Koningshuis gearresteerd. Onder hen ook de broer van de koning. Kroonprins Mohammed Bin Salman zou van de arrestaties op de hoogte zijn geweest... en mogelijk ook de opdracht hebben gegeven. Waarom de drie zijn gearresteerd is niet bekend. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup op een 2-1 achterstand tegen Kazachstan. Gisteren was de stand na de eerste twee enkelspelen nog gelijk... maar in de dubbel zijn Jean-Julien Royer en Robin Haase vandaag in twee sets onderuit gegaan. Om het eindtoernooi van de Davis Cup te bereiken... moeten Robin Haase en Talon Griekspoor later vandaag hun enkelpartijen winnen. Het weer, periode met zon en zo goed als droog, het wordt 8 tot 10 graden. Morgen bewolkt in regen, later op de dag meer kans op zon. Na het weekend blijft het wisselvallig, met soms een stevige wind. En met 9 tot 12 graden is het vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de AGB. Er staan op dit moment geen fiets.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 Laat je niet misleiden, vooral niet rond het spoor. Wacht even, blijf leven. Ga naar prorail.nl/slash veiligheid voorop en test je zintuigen. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, goedemorgen Zandvoort. Een met mooie dagen. zeer goedemorgen vanuit Hotel Hoogland. Het is vandaag 7 maart 2020 en naast mij zit Kodraaier, goedemorgen. Goedemorgen Ben. Wij gaan dit samen presenteren. De techniek wordt gedaan door Pim Groof, de redactie door Roy van Buringen en Gert van Kuik. En de gast hier. Vrouw is Linda. En waar gaan we het allemaal over hebben, Cor? Ja, we gaan eerst uh, praten zo met uh, Martin de Boer. Martin de Boer is uh, uh, marketingmanager van Corendon en die komt even vertellen wat we allemaal precies uh, gaan, kunnen gaan verwachten in Zandvoort met Corendon. En daarna gaan we praten met uh, Michel Demmers. Want we willen toch wel even een beetje weten hoe het met hem gaat. Hij is een beetje uit de politiek een tijdje. Um, Freek en Ans Veldwies komen iets vertellen over het optreden van de WURF op 14 maart. En dat is een nieuwe voorstelling. En dat heet een Zandvoorter werd landverhuizer. Dus volgens mij een uh, tentoonstelling. Een voorstelling die nog niet eerder geweest is. Um, speciaal. Ja. Dan gaan wij over het uur heen. En dan uh, iedereen heeft het uh, deze week al uh, gehoord, dan wel niet gezien. Maar de eerste rondjes op het circuit zijn gereden door de heer Verstappen en er wordt nog elke dag wat gedaan. Erik Weijers praat ons bij. De reunie van de Mariaschool 100 jaar, uh, wordt gevierd en Nelly Lemmers komt ons daar het fijne over vertellen. En natuurlijk is er in het kader van de Grand Prix een tentoonstelling, Magic Moments in het Zandvoort Museum, die gaat uh, van oud. ...naar nieuw... ...en die wordt aanstaande vrijdag geopend. Ja, en dat zou de Aad van Koningshoven... ...stentoonstelling zijn, dus ook een... Uh, ...een, een tekenaar heb ik begrepen. Uh, er is van alles, van kleine autootjes... ...tot uh, uh, de beroepsfotograaf... ...ongeveer, die uh, alle foto's maakt... ...voor het circuit. Uh, ik heb een hele waslijst gekregen om door te nemen... ...aanstaande vrijdag, maar het wordt heel gezellig. Goed, Kijk. wij hebben allemaal gezien... ...dat er van alles gebeurt in Zandvoort... ...en uh, zeker... ...loopt het eigenlijk al in de geruchtenronde een aantal maanden en misschien wel wat langer... ...over Corendon komt naar Zandvoort. Uh, geruchten over de aankoop, uh, dan wel niet doorgaan van de strandtent. Uiteindelijk uh, kwam het bericht eruit dat uh, barefoods gekocht werd door uh, Corendon. En uh, dat is natuurlijk al, uh, al bijzonder... Er zou ook een hotel gebouwd worden op de plek naast het casino. En dat geeft natuurlijk weer allerlei bedenkingen in Zandvoort van hoe groot en waar. Aangesloten is Martin de Boer van Corendon en die praat ons bij. Nou, welkom in Zandvoort als eerste. Dank u wel. Um, Mijn tweede thuis inmiddels. Inmiddels? Ja. Bent u zo vaak aanwezig? Ja, we zijn niet vaak op dit moment. Dus, uh, ja. Ja, het gaat nu over, uh, over twee bouwprojecten. Het, ja. uh, de, de, de strandtent van beneden is naar boven verhuisd. Dat is de intentie. Ja. Ja. Oh, gaat dat niet lukken dan? Jawel, nee, maar uh, uiteindelijk... Uh, uh, ja, het, het zijn twee projecten. We zijn op dit moment begonnen met de bouw van onze strandtent. De, de oude Barefoot Cottage plek. Dat is de, de plek. Haven. Dus aan de echte strand uh, op het strand. Daar komt de Corendon Beach Club... Dus dat wordt de vervangen van de Barefoot Cottage. En de plannen zijn er nu. En daar zijn we nu nog mee over in gesprek uh, met de gemeente en met de Formule 1. Om boven op Badhuisplein de oude Barefoot Cottage neer te zetten tijdens het Formule 1 uh, ja, maand. En dat is de Zandvoort Beyond. Ik heb de vergunning al gezien. Dus uh, ja. de gesprekken zijn op wat meer ja, afgerond. We, we, zijn, uh, we gaan volgens mij volgende week bouwen. Dat is de bedoeling. Ja, ik heb de, de fanmail bekeken en daar staat inderdaad uh, Corondon Fanhouse staat al uh, in, ingetekend en ook ja. in de vergunning staat die al opgenomen. Ja. Met de daarbij behorende entertainmentplan. Uh, plan. Ja. Dus is al ver gevorderd. De, uh, de, de tent op, het, uh, op de rotonde, Wat is, is de intentie om te laten staan? Ja, die intentie is er. Dat is nog niet uh, definitief. Daar zijn we nog wel over in gesprek. Dat wordt dan een, een, eigenlijk een Corendon House waar we echt culturele activiteiten gaan ontplooien. Dus geen uh, grote commerciële activiteiten. Maar meer voor uh, de ouderen in uh, uh, Zandvoort, de jongeren. We willen een stimuleringsfonds opstarten voor talenten in Zandvoort. En een expositie, in samenwerking met het Zandvoort Museum een expositie daar laten zien tijdens uh, deze zomer. Maar uh, is dan de bedoeling dat hij de winter ook blijft staan? Ja. En, en uh, totdat het plan daar is en, en, en door iedereen heen is tot het hotel uh, ja. komt? Want ons uiteindelijk plan is natuurlijk daar een hotel te bouwen, een vijf hotel in Zandvoort. Uh, en dat komt naast het Holland Casino. Dus op die plaats gaan wij bouwen in 2022-2023. De, de, de, de gok blijft nog steeds van. Moet je niet het casino de grond in. Uh, ...doen en daar overheen een mooi hotel neerzetten? Ja, dus al die opties komen voorbij, dus uh, er wordt, uh, ja, we zijn druk in overleg. Uh, voor ons is nu heel belangrijk, 1 april openen we uh, Curaçao, het grootste hotel van de Caribbean, 840 kamers. Uh, en eigenlijk gaan we, ja, voor ons is het heel belangrijk, eind maart gaan we uh, Zandvoort openen, onze strandtent. En dat wordt natuurlijk een uh, hele mooie strandtent, uh, waar we veel plannen mee hebben. Ja, hij zit natuurlijk in het, uh, in het proces van die 35 dagen naar ja. de Grand Prix toe. weer um, En daarna blijft hij staan. Het is een prachtplek, denk ik. Ja, absoluut. Een van de mooiste plekken. Ja. En dan uh, de activiteiten samen met het museum. Ja, Um, gaan jullie uh, een, een, een gedeelde expositie doen, een expositie ja. samen? Nee, we willen samenwerken met het museum, dus we, we laten echt een, een, een aantal stukken in onze barefoot, oude Bayfoot Cottage, zoals we dat nu even noemen. Hoe gaat die straks eten? Corindon, na, na de, het uh, het Corendon House. House. Het wordt een verzamelplek. Uh, en waar we echt uh, ja, culturele activiteiten. En uh, ja, voor de zorg. Voor, uh, ja, tot de ouderen bij elkaar kunnen komen. Tot de lokale verenigingen dat kunnen huren. Of uh, daar kunnen. Dus uh, ja, dat is eigenlijk de bedoeling. Na het, uh, het hele Formule 1 circuit. Hoe, uh, nou daar kan ik mezelf wel maar Meneer Oeslo is een Zandvoort fan. Absoluut, ja. Is dat dan ook de keuze geweest? Ja, ja. dus dat is echt toen, ja, we hebben ja, <lacht> altijd wel aangegeven. Ik kom zelf uit Volendam. Het was of een hotel in Volendam, of, maar uiteindelijk wilden we heel graag een hotel aan het strand. En ja, meneer Oezel was altijd fan van Zandvoort. We zijn hier meerdere keren geweest. En toen deze ja, kans erbij kwam dat we daar grond konden kopen voor een hotel, toen was hij eigenlijk gelijk klaar. Ja, klaar. En eigenlijk een paar dagen daarna kwam echt ja, per toeval de optie om de Barefoot Cottage te kopen. Nou, terug ging ook al dat hij bezig was met een ander standent, maar dat dat dan niet doorgegaan is en dat nee. daar uh, de Barefoot ineens voorbij kwam. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook een mooie locatie. Een fantastische locatie. Echt uh, precies voor het uh, hotelplot. Het is, uh, het is een uh, de Corendon Beach Club. Ja. Is een mooi bouwpakket. Ja, we, we zijn het, is, we zijn, het gaat hard. Is, is die helemaal opnieuw ontwikkeld eigenlijk? Ja, ik heb er staan een... kijken met die, uh, met, met die palen en toen kwamen er allerlei containers die werden erin ja, gepast. Het is echt een bouwpakket, maar het is volledig voor ons ontwikkeld. Uh, dus we zijn er al een tijdje mee bezig. Maar hiermee kunnen we heel snel op- en afbouwen. Dus dat is eigenlijk de bedoeling van het hele pakket. Uh, dat is van tevoren al gefabriceerd. Uh, daar hebben we over nagedacht. Uh, ja, optimale ruimtebenutting, maar wel alles uh, ja, op een goede manier neerzetten. Zouden jullie een vaste strandtent willen hebben? Ja En Gaan jullie daar ook nog voor? Nou, daar zijn we is er, er de Er is discussie genoeg gezant ja. over de vaste strandtent Ja, we zijn inmiddels zijn we, Ja, zit ik ook bij alle Overleggen rondom de vereniging Van strandtenteigenaren Dus ik zit er aardig in Dus uh, van hotelier nu ook naar de strandtentman uh, Dus ja, we leren een hoop Maar ja, daar is een hoop discussie over um, Ja, op dit moment is daar gewoon Geen ruimte voor in het beleid Nee, men, men, men wil daar wel naartoe, maar dat gaat nog wel even duren. Ja. Um. Voor ons is belangrijk, en dat is denk ik wat we wel aan willen geven, de samenwerking met lokale ondernemers en eigenlijk zandvoort op de kaart brengen. En ik denk dat dat uh, altijd door meneer Oosloo uh, is gedaan, om ja, bestemmingen... Gewoon weer helemaal tot leven te brengen. Of het nou Macedonië is of zoals we nu doen op Curaçao. Waar we straks de grootste werkgever zijn van, uh, van het eiland. Um, ja dat is ook hier. En heel veel mensen zeggen nou, wat, wat moet je zoeken in Zandvoort nog. Maar wij hebben hier vertrouwen in. Mm -hmm. Dit is een fantastische plek. <küm> en ik denk dat we hier uh, ja, nog hele mooie plannen kunnen realiseren samen. Ja, het gaat niet zo worden als met het vliegtuig, denk ik. Nee, nee, nee, nee. Dat, dat is een project die ik uh, heb gehad. Heb je daarin meegewerkt? Ja, dat is, was mijn... Uh, ik mocht daar uh, de projectleider zijn. Um, ja, dus dat, nee, dat is iets geweldigs geweest. Alleen, ook hier hebben we weer geweldige plannen. Dus wat dat betreft zetten we Zandvoort binnenkort weer op de kaart. Nou ja, dat valt wel uh, mooi samen. Hè? Wereldevenement, uh, Coronon zet zijn schouders er ook onder. Ja. Uh, allerlei andere grote partijen doen erin mee. Nou, Coronon is natuurlijk niet de kleinste. Uh, dat geeft wel uh, perspectief voor de toekomst. Absoluut. En wat we nu al met Zandvoort Marketing aan het doen zijn. Uh, met de andere strandtendeigenaren. Onze buren, de haven. Ja, We zijn uiteindelijk. Uh, is het doen dat we met z'n allen het naar een hoger niveau brengen. En uh, ja, ik denk dat het al een fantastische badplaats is. En ik denk dat we daar nog veel meer mee gaan doen. 27 maart is de aanzet naar uh, de Grand Prix. 35, ja. 35, 35 dagen van tevoren. Dat wordt uh, geopend. Zijn jullie dan klaar? Oh ja, dan zijn we klaar. Ja, ja nee, absoluut. Ja, en, uh... Het spitst zich allemaal toe op die Formule 1. En daar wordt ook over gediscussieerd. Maar uh, dat is dus wel de aftrap. Ja, absoluut. Nee, maar dat, dat is een hele mooie aftrap. Um, ja. Ik moet wel zeggen, maar ook voor jullie even voor het nieuws. Uh, het is gewoon heel spannend. Alle gesprekken die plaatsvinden rondom uh, het coronavirus. Iedereen is toch wel gespannen. Want er moeten flinke investeringen gemaakt worden... Uh, die moeten nu al gedaan worden ja en wie neemt dat allemaal voor zijn rekening met een klein risico dat er uh, toch uh, dingen nog kunnen verschuiven dus dat is, het is spannend maar voor, voor onze 27 maart aftrap en daar gaan we voor en ja, we zijn, uh, daar, dat gaan we halen iets, iets groter gezien uh, merken jullie als Corendon uh, de, de inslag van het coronavirus jullie dus prachtig hebben prachtig hotel staan in Bad Hoeverdorp ja. Curaçao, uh, Macedonië noem maar, maar op je biedt zijn eigen hotels. Merk je dat? We hebben ontzettend last yeah? van corona. Ontzettend. Ja. Wij zijn 40% gedaald in boekingen. Um, ja, we merken dat echt elke dag nu. dus heel veel uh, angst. Mensen wachten allemaal af. En, ja, dat, dat merken we niet alleen in de boekingen, maar ook gewoon in het bezoek aan Amsterdam. En dat is, uh, ja, dat is heel pittig. En heel ja, veel events worden afgelast. Ik begin nu uh, uh, steeds dingen te zien. Uh, u kunt omboeken, u kunt uh, uh, toch afzeggen. Uh, dus heel langzaam gaat men, draait men om. Ja. Vier dagen geleden was het gewoon, uh, je moest geboekt, is geboekt, klaar. Ja. Uh, hoe, hoe werkt dat bij jullie nu? Ja, continu. Mensen ja, zijn... gaan bellen natuurlijk. Hè? Ja, nou ja, maar het is ongelooflijk in welke. Situatie waar we weer terecht zijn gekomen. We zijn echt bijna dagelijks, uh, meerdere keren per dag bij elkaar aankomen. Uh, ja, en wij zijn, hebben ook onze uh, voorwaarden aangepast, omdat mensen namelijk gewoon ja, anders niet boeken. Mm -hmm. Mensen willen vrijheid, van als, er, als het in het land is waar ik geboekt heb, wil ik uh, omboeken. Dus nou, vanaf vandaag zijn, zijn die aanpassingen ook bij ons uh, doorgevoerd. Kijk. Hotel Curaçao gaat binnenkort open? 1 april. 1 april, dat is geen grap? Nee. Nee. Ja, ja, we noemen het af en toe 2 april, omdat echt <laughs> iedereen de 1 april. Ja, ja, ja. Ja, het is echt, uh, we gaan de aankomende week heen. Er moet nog veel gebeuren, maar uh, daar, daar ja, gaan we ook, uh, zijn we ook klaar op uh, als de eerste gasten aankomen. En dat wordt echt een geweldig hotel. Vijf-sterren hotel, Curaçao, All In. Ja, waar we echt uh, bijzonder trots op zijn. We oh, zien dat het al redelijk vol zit dus zonder of met coronavirus zitten je vol. Ja, nee, ja, kijk, uh, wat ik begrijp is coronavirus uh, nog niet op heb, is, is, is nog niet op Curacao, maar <laughs> houdt ook niet zo van de warmte. Dus we hopen nu, het wordt eindelijk lekker weer, maar uh, nee, zo, ja, daar nog niet. Um, en uh, we zitten vol, ja. Dus we zijn heel, uh, heel tevreden. Ja, wij ook met Corundus van Fort, Cor? Ja, ja. Ja, toch? Ja, ik heet kort. Ja, kijk. Dat is, en, uh, dat is, uh, vroeger heette heet er mijn ook nog Don erbij. Dus ja. we hadden wel ja. Duwokor en Don hadden ja. al hier. Uh, dus dat was voor dat is, uh, zijn, ja. jullie ja. bekend werden. Arme ja. uh, de Boer, ontzettend bedankt voor uw uitleg. Uh, ja. Wij hopen zeker nog een keer uh, met u te praten als het hier uh, open ah, absoluut, is. En, absoluut. Jullie is. zijn uh, natuurlijk altijd van harte welkom. Ik denk uh, iedereen is antwoord om even te komen kijken straks. En uh, ja, als er ideeën zijn, ondernemers, mensen... Uh, Benader ons, uh, we staan open voor alles. Uh, wat hoe hoe zijn jullie doen. te benaderen? Ach, ik ben altijd via martin.corendonotels.com okay. te benaderen. En mijn uh, gegevens staan overal, dus uh, iedereen kan mij... Uh, en anders, uh, zelfs nog uh, via uh, Marketing Zandvoort hebben ze ook nog wel een, ja, uh, absoluut. een brug. Ja hoor, je hoeft niet via andere mensen, nee, bij, nee, kunnen, nee. wij zijn rechtstreeks benaderd. Okay. Dank voor de komst. Dank graag graag voor jullie, uh, voor de uh, uitnodiging. Ja. Een, uh, graag tot de volgende keer. Dank je wel. Thank you. En niet zeuren als je het al lang wilt. We gaan door met het tweede onderwerp. Lang niet, lang niet gesproken, uh, weinig gezien. Michel Demmers, een zeer goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heb je, uh, uh, je bent dan een tijdje uit de politiek. Tenminste, zit ja. jij nog bij GBZ? Ja. Als, als lid van het uh, ja. team? Okay. Ja. Um, je bent een tijdje uit beeld. Ja. Heb je, wat heb je in de tussentijd gedaan? Uh, ik heb me gestort op mijn oude hobby, dat is koken. Dat doe ik in de winter en in de zomer uh, knutsel ik aan boten. Waar, waar doe je dat aan bootklussen? Gewoon uh, vrije tijd of uh, beroeps? Nee, al, maar er meer. En dat is ja. beroeps? Nee, dat is gewoon een hobby. Dus je helpt mensen met dieselleidingen. Met, uh, alle, alle andere uh, dingen die jij uh, ook, ook voor de staat der Nederlanden deed, hè? Ja. Doe, doe je dat nog? Ja, ik krijg nog regelmatig vragen over bouwvergunningen, toestemmingen, hoe dat eigenlijk allemaal precies in elkaar zit. Voor normale mensen is het eigenlijk moeilijk te begrijpen. Dus uh, dat is een heel traject om dat allemaal uit te leggen. En welke weg mensen moeten bewandelen. Willen ze iets bouwen of verbouwen of iets oprichten. En dat is landelijk uh, werk? Nee, dat is uh, uit uh, de regio. En uh, verder hou ik me bezig met uh, kustverdediging. Zeewaterspiegelstijging, strand. Alles wat daarmee te maken hebt En dat... welke benadering je zou moeten doen om... Uh, Laten we zeggen, die boulevard dus uh, te upgraden. Het probleem was eigenlijk dat je kan niet ontgraven in de primaire waterkering. Dus je kan geen parkeergarage. Ontgraven betekent de duinen uh, nou ja, aanpassen. De, ja, dus hier in, in de, laten we zeggen het boulevard. Ja, ja. Deelte, hè, dat we dus onder de grond zouden kunnen parkeren. Nou, hadden ze wat erop gevonden. zeiden, laten we de kerkstraat nu 3,5 drie, meter, ja. drie, meter meer omhoog lopen. En dan kunnen we daar parkeren. Nou ja, dat, uh, dat, dat stuitte op wat weerstand bij de beheerder. En nou uh, wilde men dan een doos maken op het uh, vervoosje plein, dat je daar kon parkeren. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal heel erg zonde hè, van, de, van de plek. En ik heb, een, uh, ik heb me daarop gestort hoe dat eigenlijk mm -hmm. in elkaar zit met de kernbeschermingszone, buitenbeschermingszone, zeewaterspiegelstijl. Wie, wie zit daar eigenlijk allemaal achter? Want je hoort het, ja, Rijnland. En dat is, is dat een makkelijke kreet? Of? Dat is iets te makkelijk. Ja? Ja, ja, ja. Het is eigenlijk een, uh, een algemene uh, een maatregel. Uh, gestoeld op de wet hè, want uh, uh, waterschappen zijn zelfstandig, hebben ook hun eigen inkomsten en die hebben een algemene regel gemaakt uh, als het gaat over zwakke en sterke schakels en over strand uh, en de bebouwing wel of niet daarop en die maatregelen die zijn eigenlijk een beetje one size fits all dus uh, het, de het nadenken erover wordt niet bepaald uh, door de specifieke plek van een badplaats. Maar uh, dit geldt gewoon voor iedereen. En daar moet u het mee doen. Hoe jouw duinen ook zijn. Ja, dus uh, in Zandvoort waren wij in het begin 13, 15 jaar geleden ook een zwakke schakel. Dus dan uh, zou je mee kunnen profiteren met het uh, ophogen van het strand. En met de renovatie van de gehele boulevard. Mm -hmm. ...voor het grootste gedeelte betaald door het Rijk. Uh, en toen heeft mevrouw Schultst van de VVD... ...die was toen minister... ...die is nog een keer met de stofkamer doorheen gegaan... ...en die heeft... Uh, ...die zegt, joh, zandvoort is sterk zat... ...daar gaan we niks aan doen. Is dat dus, zo. Ja, dus Katwijk en uh, Den Haag vooral... ...met de zandmotor, allemaal nieuwe boulevard... ...nieuw dit, nieuw dat. En hier dus niet. Maar in de tussentijd zijn de verwachtingen toch wat bijgesteld... Mm. En nu is in toekomstig, een paar honderd meter uh, ten noorden van het Badhuisplein, een paar honderd meter ten zuiden van het Badhuisplein, daar zit een zwakke schakel aan te komen. Dus, uh, nou, daar als, als de Leek daarnaar kijkt, dan ziet hij, uh, wat is het, 4 meter hoog Duin ongeveer? 12 meter. En dan kijk je naar uh, Noordwijk en Katwijk, hm. dat is 3 uh, meter of zo. En waar is dan het verschil? Ja, de... in, in Noordwijk hebben ze de duinen verbreed. En in Katwijk hebben ze het nog slimmer gedaan, hebben ze een ja. mooi onder ondergebouwd. Ja, ja. En wij zijn gewoon heel hoog. Ja, dus hier zou je zeggen van nou, hier hoeft het allemaal nee. niet. Maar um, het punt is dat uh, de regering er toch iets anders tegenaan kijkt. Dus die zien het iets anders als de waterschap, als de beheerder. De regering zegt, het Rijk zegt. Wat is het achterland? Dus als u Kortwijk hebt en het achterland is Leiden, een laaggelegen gebied. en het is allemaal niet zo sterk. Mm -hmm. uh, dan is het de waarde van het achterland. die is bepalend om te investeren in de kustverdediging. Ja. Dus uh, Den Haag, zwakke schakel, Keizerstraten, zoals dat heet. Nou, Den Haag ligt er gelijk achter. Nou En dan op dat moment uh, uh, wordt het achterland heel erg veel waard. En dan heeft het zin om te investeren. Dan vinden ze... Uh, maar ja. wij, wij hebben een achterland. Haal, dat is Duin. Uh, nee, nee, dat is Duin. Dus de, pri oh, dus de primaire waterkering ligt eigenlijk uh, een stuk verder weg. Hè? Dus er ligt eigenlijk Vogelsang, Bloemendaal, mm -hmm. uh, Overveen. Dat is eigenlijk de primaire waterkering. Want het achterland hier... Dat is uh, super sterk. En we hebben ook uh, qua kust... Uh, naar het westen toe... hebben we ook uh, een, het, een van de sterkste kustfundamenten. Dus waar onze primaire waterkering ligt... die ligt eigenlijk niet hier boven op de boulevard... maar die ligt gezien vanuit de waarde van het achterland... Mm -hmm. ligt die eigenlijk uh, over Zeebloemendaal uh, vlogelenzang ja. Dus je moet die streep een paar kilometer verderop trekken. Ja, dus je, en, dan heb je, en als die streep daar ligt... Dan heb je helemaal geen probleem, want dan kan je doen wat je wil. Maar ja, je mag nog steeds geen garage bouwen. Nee, maar dat komt door de rigide regelgeving. En allerlei schriftgeleerden en ingenieurs, die zijn op hol geslagen, 20, 15 jaar geleden. Want uh, de nut en noodzaak van uh, het uh, niet mogen ontgraven in, hier in de waterkering, die is er eigenlijk niet als je gewoon nadenkt. Want het is 12 meter hoog. Maar je, je, uh, je praat over 15 jaar geleden, is er dan geen voorschijnend inzicht? Is er geen nieuw, uh, nieuwe ontwikkeling? Nee. Wordt er niet meer onderzocht? Nee. Ja, het wordt wel onderzocht, er wordt ook, uh, maar er zijn een aantal machten en krachten. Mm -hmm. Dat zijn onder andere de zandopspuiters, die willen vast werk hebben. En als je een zandmotor hebt en het is allemaal niet nodig... Ja, dan is het uh, zand op spuiten is, uh, dan ook eigenlijk niet nodig. Nee. Maar op termijn kalft het strand wel af. Hè? Maar dan heb ik het over 25 jaar. Maar ja, je toch al een heleboel opgespoten? Uh, een paar jaar geleden? Ja maar, het ja, maar het kalft af. Heel langzaam. Maar als iedereen van het waterschap nou zo, zo slim is, hè? waarom pakken ze dan de pier van de muiden niet aan? Want eigenlijk is dat gewoon de oorzaak van onze afkalking, afkalfing. Nou, nee, ja, dat zijn... Jaren we... geleden had je rechte pieren... Ja. En kon je in één streep naar Emuiden uh, fietsen ja. over het strand. Nee. Toen werd daar een nieuwe pier verlengd. En vervolgens uh, ontstaat er een heel, uh, in, in, in de kom een hele zandplaat. Ja. Met inmiddels een meer in het midden al. Het en dat door. gaat maar door. In die oksel. Ja. ja. Maar dat is allemaal zand wat hier en uit Bloemendaal nou vandaan komt. Ja, maar het is die... grof gezegd. Maar het merendeel is, is ook zo. Ja, maar op een bepaald moment zit die kom vol... En dan stroomt, komt het zand komt langzaam weer terug. Dat idee heb ik nog niet, maar oké. Okay, nee, uh, ja, alles... maar ja, dat zijn, uh, zijn allemaal... Ja, on... het, het, zien, zien zij dat dan niet? De, de waterschappen en, en uh, Rijnland? Nee, je moet het zo laat zien. Laten ze dat maar gaan. Nee, nee, nee, zo zit het niet. Uh, het is analoog eigenlijk aan het stikstof gebeuren. Oogschijnlijk heeft dat niks met elkaar ma te maken. Hmm. Maar hmm. de gedachtegang die er is... De helft van de veestapel moet weg, stikstof, iedereen is de sigaar. En toen hebben ze op een bepaald moment, heeft de minister gezegd, Carola Schouten, ho ho ho. We gaan het per boerderij of per clusterboerderijen gaan we dat bekijken waar de specifieke plek is en waar de specifieke problemen zijn met stikstof. We gaan maatwerk leveren. Nou, dat hebben ze dus met de hele kust niet gedaan. Alleen maatwerk op de zwakke plekken, tussen aanhalingstekens, en voor de rest niet. Dus ja, dat nou, is Hoe Okadaan. breng je dat in verband met de, de oksel van de maanden? Uh, Werkzaam, is... Werkzaamheden stoot, stikstof uit, dus we doen het niet. Uh, nee, dan is een andere macht en een kracht, dat is de gemeente Amsterdam. Port of Amsterdam. Die hebben gezegd, economisch is het heel erg belangrijk, haventoegang, en nu de sluizen maken... En we gaan, we gaan dat gewoon doen. Ja, maar dat kan ik me wel voorstellen. Maar dan blijf ik nog steeds met het zand zitten. Nee, want wie, wie zit dat zand in de weg daar dan in die oksel? Het groeit nou ja. aan en op een enig moment groeit, nee, komt het weer terug. Ja. Ik, ik, ik. Als, als het vol is, komt het terug. Ja, als het vol is, komt het terug. <lacht> dan kan het niet meer aan groeien daar. Nee, nee, nee. Dat is hier weg. Nee. <lacht> Ja. Maar je, je moet dat niet zien als een vervelende zaak, want je zou in, uh, de, de, in, in wezen is het zo dat het buitendijks gebeuren, dat zand daar in die oksel, ja. dat is in principe, kan je daar ook een recreatiegebied van maken. Dat is het al. Dus dus meer uh, wordt uh, beginnend gesurfd ja. en uh, buitendijks uh, wordt uh, prof gesurfd. dus dat is ja. al. Ja, ja dus en, zo... en de reddingsbrigade daar, die moet met, uh, met de jeep uh, een kwartier rijden... ...voor ze bij de zee zijn en, bij door de, de slag. <laughs> ja. nee, nou, zo, zo gek is het niet. Maar het, het is, uh, laat ik het zo zeggen, zandverplaatsingen. Dus in zee. En vooral uh, de stroming, die gaat eigenlijk van zuid naar noord. Hmm. Uh, daar heeft die, uh, die zoon van uh, Einstein die ging ook eens een keer studeren in Londen en die had een uh, afstudeerproject en die vroeg aan zijn vader meneer Einstein hemzelf ik ga dat doen over zandverplaatsing in zee toen heeft meneer Einstein gezegd daar ga je niet aan beginnen dat is veel te ingewikkeld <lacht> kijk we hadden natuurlijk over een bepaald met die zandmotor bij Scheveningen en dan dachten we dat een groot gedeelte van de kust voorzien zou worden in zand dat het op termijn besparingen geeft maar die zandmotor die functioneert wel, Maar net voor, net voor Scheveningen en een klein ja, stukje ja. verder. En daar houdt het op. Want uh, de inzichten in zoverre zijn veranderd dat we uh, vroeger allemaal kribben hadden in Scheveningen. En in het, tussen die kribben in wordt het zand eruit gehaald. En het draait rond. Dat draait in de rondte, dus dat, wordt, dat slijt uit. Mm -hmm. Dus toen hebben ze gezegd, uh, we gaan een bak geld tegenaan gooien, we slopen al die kribben. We gaan het zand ophogen met de zandmotor en dan houden we een stevig strand zonder die gevaarlijke kolken ja, die aan het goed. eind van die kribben zijn. En in Zeeland zie je ze nog heel veel. Ja, in Oost-Europa ook in de zee daar ja. hebben ze veel kribben en uh, daar verdwijnt het zand, ook in Oost-Europa, vooral mm. in de Zwarte Zee. Want uh, als je daar 500 meter vanaf de strand in de Zwarte Zee, heb je, is het twee kilometer diep. Dus als het zand van het strand af gaat, dan valt het naar beneden, krijg je het nooit meer terug. Ja, terug nee, nee. <laughs> dus de, dat komt ook mede doordat ze allemaal van die diabolos, dat zijn die betonnen blokken, mm -hmm. uh, hebben ze allemaal voor de deur gelegd in die badplaatsen. En een, Ja, jammer. Er Gebe gebeurt niks meer met het zand. Nee. Goed, nou dat zijn dan de dagelijkse werkzaamheden van uh, Michel Demmers. Ja. Uh, koken. Kustverdediging een beetje voor de Nederlandse staat werken en op uh, privé. Uh, nou, het is, allemaal, adviezen. het is allemaal liefdewerk, uit papier. Nou, oké. Okay. Uh, Ton nog even terug naar zondstukse uh, politiek. Ja. Um, uh, weggegaan als wethouder. Ja. Slepende zaak geworden. Ja. Is dat uh, ten einde of loopt dat nog? Nee, dat loopt nog. Want uh, ik had het zogenaamd uh, via een of andere... Uh, of een of twee of drie e-mails werd mijn integriteit in twijfel getrokken ja, ja. en uh, daar was ik een beetje boos over uh, ik, ik niet alleen uh, het punt is dat uh, toen een voorzieningenrechter heeft bepaald dat dat allemaal niet zo fraai was dat hele proces hoe dat gelopen is uh, okay, dat in is. 2017 uh, en toen heeft de gemeente bedacht, uh, een paar essentiële dingen zijn in het betoog uh, wat de gemeente gehouden heeft en wat ik ook gehouden heb, die zijn ja. gewoon overgeslagen door de voorzieningenrechter. Daar is geen rekening mee gehouden. De gemeente Zandvoort gaat gewoon in hoger beroep. Maar maar de, pleit, maar de pleitnota die de gemeente Zandvoort heeft geschreven, ja. hoe het allemaal gelopen is. Onder andere onder mijn verantwoording, hm. het is allemaal prima gegaan, zegt de gemeente. Ja. Ik denk, nou, dat is wel uh, heel sterk dat ik dan weg moest. Maar ja, uiteindelijk uh, was je daar niet blij mee. Er is een rechtszaak geworden. Uh, maar dat is nog niet af? Nee, er, loopt, uh, er dient nog een hoger beroep. Uh. Bij het gerechtshof in Amsterdam. Is dat het finale punt? Ja, dat is wel dat houdt het wel op. Ik, mijn, mijn argumentatie is dat de hele zaak, mm -hmm. hoe dat gelopen is en de beschuldigingen, beschuldigingen die naar mij mm -hmm. geuit zijn, dat, dat onrechtmatig was. Is er nog een gesprek met de gemeente eigenlijk? Of, of is het ja, alleen maar op, nee, op ik heb, basis van rechtbank? Ik, ik, uh, ik heb voordat je een rechtszaak begint, en je hebt herrie met iemand, mm -hmm. in dit geval uh, onze vlaggedrager, de meneer Meijer. Uh, ga je eerst een mediation gesprek aan? Hmm. En dat is... Uh... Ja, dat heb ik gedaan. En uh, nou, dat, dat liep helemaal verkeerd af. <laughs> ja, dat, uh, dat, is <laughs> dat, dat, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Maar nu, uh, er komt weer een rechtszaak. Een hoger beroep. Ja. Maar daarvoor wordt niet meer met de gemeente gesproken. Uh... Het, is, het is wat het is. Ja, ik, ik hou me gewoon een beetje rustig. Ik denk, uh, dat heeft niet zoveel zin. We zijn nu met de Formule 1 bezig. Er zijn zoveel uitdagingen en problemen. En zou meneer Demmers, die gaat nog een beetje zeuren over twee jaar geleden. Nou, uh, daar een, de... ik denk dat de nieuwe burgemeester daar niet zo op zit te wachten. Dan, uh, <laughs> dan uh, gaan we kijken wat meneer Demmers... Uh, wanneer is uh, de zitting? Uh, dat is ergens, een, uh, ergens in mei. Oh, dat is net na de Grand Prix. Uh, ja, ik denk het wel, ja. ik, denk, ik denk het wel, ja. okay, Michel. Uh, dan, wa dan wachten we het gewoon over wat eruit komt. Nee, maar ik een, mag ik nog één dingetje ja, zeggen? Ja, snel kan het Kijk, wel Kijk, Het vervelend is, dat speelt eigenlijk in het hele land, uh, je kan zomaar iemand beschuldigen van een integriteitsschending en dat komt in de krant en de beeldvorming, maar iemand uh, vaak is, is, als dat een bestuurder is, dan komt hij nooit meer aan de bak. Nee, dat is waar. Dus dat is, dat is eigenlijk een soort van... De, de beschadiging is te groot. Ja, het is een soort van... Uh, ik moet van je af en dan beschuldig ik je. Of van nu, grensoverschrijdend gedrag. Of... Je bent niet integer. Maar ja, er loopt nu weer een integriteitsonderzoek naar uh, meneer Bluis. Dus uh, we gaan kijken wat ja, dat wordt. Ja, ik geloof meneer Tonen. die werd beschuldigd van het een en ander. Ja. En toen heeft hij een bedrag genoemd, had niet gemogen, hup, onderzoek hup, naar meneer Toner. Ja. Goed, we sluiten af. Uh, meneer Nemmers, ontzettend bedankt voor de uitleg. Zeker over de kustbewaking, want het ligt ja. bij heel veel mensen uh, van waarom gebeurt er niks. Ook uh, over de rechtszaak en we wachten af wat er gebeurt. Dank u wel. Ja. Dank u wel voor de uitnodiging. Tot gauw. En dat was uit 1977 alweer, 43 jaar geleden, Patricia Pai met het nummer Living Without You. Nou, we hadden aangekondigd dat uh, voor de wurf uh, Freek en Ans zouden komen, maar Freek heeft verstek laten gaan. Die is druk aan het verbouwen, heb ik begrepen. Nee, Toneelbouwen. Oh, toneelbouwen. toneelbouwen, ja verbouwen, toneelbouwen. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de nieuwe voorstelling van De Wurf. Een uh, zandvoerster werd landverhuizer. Ja? En in de plaats van Freek hebben we nu Mieke Hollander gekregen. Welkom aan, aan tafel. Um, de nieuwe voorstelling, een zandvoerster werd landverhuizer. Ik heb die titel nog niet eerder Ik gezien. Ik hoorde jullie het aankondigen vanochtend. Ik denk jullie zeiden een nieuw toneelstuk. Nee, het is 20, 21 jaar geleden voor het laatst gespeeld. Ah. En vandaar dat het, want kijk, we moeten altijd... Nou, 11, 12 jaar proberen we altijd ertussen te hebben voor een nieuw stuk. Want je ja. wil het natuurlijk, of nieuw stuk, we moeten alle oude stukken spelen. Want het is folklore, dus je mm -hmm. kan niet met een nieuw stuk beginnen. Dus toen zeiden we, en Freek wilde altijd dit stuk spelen. Maar je moet er maar genoeg mensen voor hebben. Want het is natuurlijk weer, ja, het speelt zich een beetje in Amerika af. Met Amerika. Oh, nou, ik zie dat Mieke zegt, je mag niks vertellen, maar we trekken het er wel uit bij. Dat is, uh, en, je speelt, en, je speelt, en je speelt natuurlijk in, in Zandvoort af. Dus ja, je moet genoeg mensen hebben en je moet de, ja, de capaciteiten voor hebben. Want het speelt eigenlijk drie generaties. De oude generatie, het stel dat het naar Amerika gaat, en de kinderen die meegaan. Dus dat is altijd zo'n dingetje. En dit jaar zijn we in de gelukkige omstandigheden om die drie generaties te hebben. Dus Freek zegt, nou doen we het. Nou, maar dat was dus het probleem, dat we eigenlijk altijd weinig spelers waren. Ja, we konden het nooit spelen. Dus je moet een stuk. jonge categorie hebben, een middencategorie Nou, eigenlijk, een oude middencategorie, eigenlijk die van 20, 30, 40, 50. En nou, jonge kinderen hebben we natuurlijk op het ja. ogenblik gelukkig, ja, daar mogen we heel blij mee zijn. Zit je hè? nog met die 20-30 uh, categorie? Moet je die nog hebben? Ja, heel veel. Alle, alle zandwoorders die uh, <fixes> bij de Wurf willen kunnen zich aanmelden. Ja, we bij, hebben nou tenminste weer ja, twee mannen erbij. Nou, daar zijn we zo blij mee. Jeroen Zwart, nou dat is natuurlijk een mooie middenmotor. Mm -hmm. En uh, ja, we hebben natuurlijk Adi Paap, ook een zandwoord. Ja, en dat is natuurlijk, die vervangt eigenlijk de oude garde. Bob, ben je kwijt? Willem, ben je kwijt? Ja. Theo Verburg is weg, dus je krijgt ja. op een gegeven moment ontzettend, waar blijven de oudjes? Mm -hmm. En dan heb je zo'n aardig paap, dat is echt zo'n zeemanfiguur, echt zo'n lekkere. Ja, en die doet het fantastisch, dus daar zijn we zo blij mee. Hebben jullie al gelachen tijdens de repetitie, Doen of worden jullie door, door Frans Ed. weer op, de, op, de, op het nummertje gezet? Nou, nee, het laat nee, ons nee, aardig wel. Nee, ja. ja. Mika, hij is jullie vaste uh, regisseur? Ja. Um, is hij makkelijk in de omgang, uh, want jullie lachen wat af, maar dat zal hij toch een beetje moeten sturen. Je moet hem leren kennen. Af en toe <laughs> denk je, nou, we zullen hem achter de behang plakken, maar vijf minuten later zijn we echt super trots op. Nou, hij doet het voor de goede zaak natuurlijk. Ja. Hij laat ons onze gang ook gaan ja. hoor. Hoe lang repeteer je over zo'n uh, uh, zo We stuk? beginnen meestal uh, half oktober. De kerstvakantie zijn we dan vrij en dan, uh, dan nog eens, uh, acht weken tot de uitvoering. En wie speel jij in de uitvoering? Dat zeg ik niet. <laughs> Dat is een verrassing. <laughs> <laughs> nou, daar komen we dan vanzelf achter. Uh, gaan we jou nou, met ja. een, uh, als jong meisje met een rokje aan zien? Uh? Nou, wel als een meisje met een rokje aan, maar, maar niet je, als jong maar, meisje. Als oude, nee, maar je hebt als dus oude tante in Amerika. Ook niet. <laughs> je hebt een, uh, een, een, een jonge versie. Een jonge nee, versie. Nee, jou. Nee, nee, ik speel gewoon mijn eigen leeftijd. Maar in het begin speelt het zich af als iedereen jong is. Maar is er Ja, dan... maar ik ben niet de jonge generatie. Ja, maar je? Uh, uh, Lekker. Je, je, je zegt: het begint met een, uh, een jong, jong gezin, het met, een, een gezin. Het, het en eerste die, bedrijf die, die, begint met een jong gezin. Ja, dat die willen dus wil eruit. Die gaan emigreren. Ja, ja. Dan krijg je dus een stukje waar dus ze wonen. En dan het nee, derde bedrijf komen ze terug. Dan zijn ze iets ouder. Oh, Kijk, okay. ik zeg, we hebben drie categorieën ja. voor dit keer. We hebben de oude garde, die speelt in het eerste bedrijf. Dat zijn de vader, de moeder, de tante, de oom. Die oogers. gaan weg? Nee, nee die blijven als... thuis. Maar een dochter met haar man en twee kinderen, die gaan emigreren. Want die vinden het hier te benauwd worden ja. in het dorp. En die gaan weg. En die spelen dan in tweeën. En derde bedrijf komen ze weer terug. En dan spelen we allemaal tezamen. Ah, oh, oké. Okay. Dus dat zeg ik, we spelen met drie categorieën. Ja, ja. De nou, ouderen, nou de middenmoot en, Totaal. Tot, en de jonge kinderen. En hoeveel heb je dan wel niet nodig? Vijftien man. Vijftien? Ja, vijftien, zestien man. Ja, maar dat is de wurf. Mm -hmm. Vroeger moest iedereen een rolletje hebben. Al was het maar één zinnetje. vergat niet één van die <laughs> oudjes erin. Want die kwamen alleen maar voor de gezelligheid. Nou, ja, maar dat al, is ze moesten meedoen En al hadden ze, nee, ze wilden, al hadden ze maar één rolletje. Nou, en daar moest Steen en mevrouw Jongs op schrijven. Want als ze niet een rolletje kregen, nou, dan was er uh, stront aan de knikker, hoor. dan werd het ruzie. Is dat, is dat nu een beetje geluwd? Is ja, jij ja, is zo, uh, zo gezellig met z'n <laughs> ja. allen. Oh ja hoor. Ah, Je ja, ziet erbij, uh, uh, bijvoorbeeld Hildering, er is best eens een stuk waar iemand niet mee kan doen. En toch blijft dat een hele echte vereniging. En als je hier al uh, uh, uh, hoort van... Ja, ik moet een rol hebben, anders... Uh... Nee, dat was vroeger. Maar dat kan je, nee, nu dat kan je dus niet. nu gewoon een keer zeggen van... Joh, uh... Nou ja, daarom moeten we zorgen dat we altijd genoeg mensen hebben. Ja, ja. We proberen ook wel eens als ze te weinig... Mieke, die kan dan goed schrijven... De toneelstukken om het een beetje... Twee die gooit er vrouwen... zo één uit of die een, haat er één bij. Nou ja, ja om het een beetje in te krimpen... Dat een vrouw twee, drie rolletjes... Ja, dat, die, dat, ja, dat die moet dan wel. Ja, want anders... Dus daarom uh, hoop ik altijd dat we genoeg mensen hebben. Maar ja, voor, je krijgt nu eigenlijk voor één, twee zinnen krijg je de mensen niet meer, hè? Nee, ze willen nou compleet complete rol hebben. Ja, als het even ja. kan wel, natuurlijk. Ja, dat is, ja, ja, ja, ja bij vroeger vroeger natuurlijk. Ja, vroeger geen overrol, ja, Als het ja. we kan wel, ja, natuurlijk. <laughs> ja. Ja. Ja. Maar dat hou jij allemaal een beetje in de gaten. Je zit uh, plechtig nee te schudden, jij hoeft geen overrol. Uh, ik heb wel eens een overrol gehad, maar... Nee hoor, laat een ander dat maar doen. Nou, maar je hebt gevonden. Ik heb genoeg uh, bij uh, nou, nou, ja, je. Nou, jij bent ook al in de schrijf. dus uh, ja. Uh, yeah. ja, fonetisch, hè? Nou ja, dat is Ik schrijf is niet het in fonetisch uh, uh, en in het dialect schrijf ik de toneelstukken. Dus dat ze weten hoe ze het moeten uitspreken. Ik let er ook zoveel mogelijk op met de repetities. Want het wil nog wel eens gaan verflauwen. Ja, je moet daar wel uh, uh, op zitten. Omdat het heel makkelijk uh, teruggaat naar Nederlands. Ja, ja. Maar als je dus de jonge generatie die dus nu meedoet. Nou, die zijn er rond 10, 12. Ja, en die leren dat. En die leren dat fantastisch. Maar ja, die hebben een zandvoortse moeder, Ali zwart is, dus wat wil je. Dus thuis, ja, thuis met... wordt zandvoort gesproken. Ja, <laughs> vooral bij oma als ze de rollen moeten leren. Ja, ja. ja hoor. Ze krijgen de rol mee op de eerste avond. En als ze volgende week komen, dan. Nou, dat is echt onvoorstelbaar hoe ze dat doen. Oh, dus zo breng je dus wel weer het dialect een beetje terug in Zandvoort. Ja. En dat dreigt een beetje... Uh... Maar vroeger werd tegen mij ook altijd gezegd, je kan ook Engels en Duits leren. Je kan ook Zandvoort leren. leren. Ja, maar zo is het ook. Uh, maar, uh, jij hebt dus nu een beetje je nieuwe uh, rol gevonden in het schrijven van artikelen? Van artikelen nou, voor nee, voor het voor zijn de... de oude rollen, maar ik schrijf ze dus over in het dialect en op de... De situatie die er is. Ja. Naar het aantal mensen dat we hebben. Ja, want uh, ik heb daar wel een keer een keer gesprek. Ik geloof dat het met jou was, uh, Ans. Over, over nieuwe uh, toneelstukken. Jullie spellen nu altijd de toneelstukken die er al zijn. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel nog verhalen. Die uh, niet beschreven zijn in een toneelstuk. Is dat een idee... Waar je misschien in de toekomst mee aan de gang gaat. Of? Het gaat erom: het moet wel allemaal vroeger gebeurd zijn. Ja, Alles ja. wat we speelden, is vroeger gebeurd. Je komt ook met dingen, met garno-spellen. Mm -hmm. ja, en en het is allemaal zand voor het, En dat is dus natuurlijk jullie limiet. Jullie zijn geen toneelvereniging die een nee, willekeurig bijspel Nee, We kunnen zijn doen. een volk voldoor de Dat moet natuurlijk wel kloppen. Dus en als het niet klopt, dan word je meteen terecht geweest. Ja, ze hebben het in de gaten hoor. In de Ja, ik heb één keer met een naaimachine moest ik. Nou, nee, haar, haar kleindochter heeft het ook keer gedaan en moest ik. Uh, ja, pom. Ik, moest, ik was aan het naaien met de naaimachine. Het was druk, zat ik bezig. Als jong meisje was ik bezig, bezig, bezig. En uh, nou ja, het hele toneelstuk gaat verder. En na afloop zegt een mevrouw tegen mijn Ans, als je nog eens een keer aan het naaien bent, zorg dan dat er wel een klontje. Een, uh, een, klosje, een, een klosje, klosje aan zit. Aan zit. Ze ja. zegt, want je was zo druk bezig. Ze zegt, maar er zat geen klosje gaden in. Ja, ja. ja. ja, wel, ja Dank u wel, zo. Zo zie je toch dat men. Uh, ja, men ja. Schepen. Schepen. Ja, ze roepen ook wel eens tussendoor. Van wat bedoelen jullie daarmee? En dan vertellen we dat gewoon onder het stuk ja, door. Stop, dat maar... We gaan nu even wat aan. Nou, uitleggen. dan zeggen we dat gewoon wat we ermee bedoelen. Daar zijn we ook niet moeilijk in. Het is toneel, dus achter ja, moet ja, kunnen. Je ja, hebt ja. je eigen en, mensen zitten daar dus. Even naar de tijd en plek. Volgende week zaterdag. Zaterdagavond, 14 maart, aanvang. 8 uur s'avonds. Ik s'avonds open, 7 uur. 7 uur, kwart over 7. Nou, acht uur, kwart, het over, kwart acht. over, ja. Kwartiertje. Nee, die een ja dat ding. En dan moet je toch zorgen dat je. je loten verkopen? Ja, want verkopen. daar hebben we altijd. Ja, ze hebben natuurlijk jaren die poppen gedaan. Hè? Dat ja, is maar ook, Helaas, de poppen zijn op. Er zijn geen poppen meer. Kan je er ook niet aankomen dan? Nee. Want ik, nee. ik miste dat van ja, die poppen. Ja, ik, ik kan wel ja. poppen krijgen, maar dat zijn allemaal van die babypoppen. Nou, die kan nee, ik niet dat, als volwassen uh, vrouwtje nee, aankleden. Nee, nee, nee, nee, nee, je moet echt een volwassen vrouw poppen. hebben. ze hebben natuurlijk een heleboel werk eraan, hè? Vreemd dat je dat niet meer kan krijgen. Nee. Maar je hebt inderdaad heel veel werk. Heel veel werk, ja. Maar goed, een um, acht uur uh, kwart acht nu is. Het is een heel mooie vervanging, hè? Een heel mooi schilderij ja. door uh, Marion uh, uh, Steegpoelman. Ja, en wat stelt het schilderij? Voor? Ja, mooi met een uh, bomschuitje erop. Dat heb ze zelf gemaakt. En uh, ja, ja. dan zegt ze weer, Hans, ik heb er eentje klaar. Wil je er even voor de verloding? Nou, graag. Ja, graag. Dus sinds een paar jaar doet ze dat toch belangeloos. En dat is wel fijn als je dat hebt. Maar ja, veel, veel zandvoorts wil je dat hebben. Dus uh, de ja. lotusverkoop zal uh, zal. Altijd. Stijgen. Ja, maar ja, je hebt het. Is al die van al, tevoren ja. of is die in de pauze? De hele tijd door. Vanaf, vanaf dat je binnenkomt. Dus als je binnenkomt kan je lood kopen. Uh... En pauze komen ze ook nog wel eventjes langs als je dat wil. Langs, en daarna bal. Ja, bal Dus alles uh, aan de kant en dat dan wordt er weer gedanst. Ja, maar dat, is, dat, dat doen we al vanaf de oudjes dat al. Dus dat was altijd gebruikelijk. En dat vinden de mensen Maar dat leuk. hoort ook bij die avond. Ja. Lekkere, echt Hollandse muziek, lekker even een, een, een walsie, wat uh, Amsterdamse muziek. Ja, Zandvoortse liedjes ertussen, nou iedereen zingt mee, het is gewoon ja, heel gezellig. Echt een avond, lekker de, even eruit. Uh, de kaartjes, zijn die in, in het dorp te kopen of moeten we bij, uh, bij uh, Mieke of bij Freek aan de deur komen? Nee hoor. Ze zijn bij Freek en bij Mieke te bestellen... En je kan eventueel ook nog aan de zaal een kaartje kopen. Uh, telefoonnummers? Mieke? Mijn nummer 06-3882-2017. Voor de kaartjes. 023-164-87. 16487. Kijk. Je bestelt ze en wij leggen ze klaar voor 9 euro. Heb je een gezellige avond. Heb je een hele gezellige avond. Ja. En mijn telefoonnummer eventueel staat op de posters in de dorp. Oké, okay, nou de posters hangen in het dorp en daar staan uh, dan de, de, de gegevens op voor degene die nog een kaartje wil hebben. Ja. Uh, waarschijnlijk gaat hij weer helemaal bommetje vol zitten. Leuk, hopen ja het. we openen het. En dan uh, wens ik jullie heel veel plezier. Wij, ons, wij doen ons best ervoor, dus ja. we kunnen niet meer als ons best doen. Freek is al aan het zagen en aan het timmeren op het ogenblik. Die is druk bezig om het toneel neer te zetten ja, voor drie bedrijven. Met. Moet hij tussendoor ook nog verbouwen? Tussen de bedrijven door? Ja. ja. ja. ja. ja. Letterlijk de kroeg verbouwen. Eigenlijk, nou de hele kroeg niet, maar het toneel wel. Ja, je krijgt ook Amerika natuurlijk, daar wonen ze niet in dezelfde huiskamers nee, als nee, waar ja, de Zandvoort is ja, ja. wonen. Goed, volgende week, uh, 14, maart. Het, 14 maart Het Stuk, uh, zaal open om 7 uur, het begint om uh, 8 uur. Kort over acht. Loodjes zijn te koop voor het mooie schilderij. En de andere. En andere, en denk, andere prijzen. Ja, we hebben ja, nog hele mooie tekeningen van mevrouw Marie Molenaar. Okay. Weet je wel, die uh, lijstjes met uh, kleine Zo zand. Zand. Ja, mooi Mooie dingen. We ja. wensen jullie heel veel plezier en succes bij het spelen van de Landverhuizer. Dankjewel. Alsjeblieft, dankjewel. Dankjewel. dankjewel. You better off dead. There's a gun in your hand, it's pointing at your head. You think you're mad, too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant. In a West End town, call of police, is a madman around. Running down, underground, to a dive bar. In a West End town, in a West End town, the dead world. The Eastern boys and Western girls. In our West End town, a dead world. Eastern boys and Western girls. Western Too many shadows, whispering voices, faces on posters. Too many choices: if, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which do you choose: a hard or soft option? In a western town, a different world. Western boys and Western girls A oh, Western town that didn't work